1 uur. Dit is Radio 1. Met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Valentijn de Hing is net terug uit Amerika. Daar deed ze samen met 16 andere transgender-modellen... mee aan een grote campagne voor warenhuis Barneys. En met klokkenluiden Rien van Zeeland en SP Tweede Kamerlid... Nine Kooijman praten we over misstanden in TBS-klinieken. En Anna Grebentjikova zit nog steeds hier. Ze reageert op de laatste nieuwsfeiten uit Kiev als die binnenkomen. Nu het NOS met NOS-journaal met Dorald Megens. President Yanukovych van Oekraïne zegt dat er vervroegde verkiezingen komen. Wanneer is nog niet duidelijk. Ook kondigt hij een regering aan van nationale eenheid... en herziening van de grondwet. Daardoor wordt de macht van de president ingeperkt. Yanukovych zei vanochtend dat er vandaag een akkoord met de oppositie wordt gepresenteerd. Maar de oppositie heeft nog niet officieel gereageerd. Volgens een Oekraïnse krant blijft oppositieleider Lutsenko erbij... dat Yanukovych onmiddellijk moet opstappen. Minister Timmermans is sceptisch over het mogelijke akkoord... Hij benadrukt dat er nog geen officiële bevestiging is van de Europese ministers in Kiev. Volgens Timmermans moeten mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van mensenrechten voor de rechter komen. Dat kan de rechter zijn in Oekraïne uiteraard, als het in een eerlijk en op rechtsstaat gebaseerd proces kan. Maar dat kan ook een internationale rechter zijn als nodig is. De premier van Polen zegt dat een akkoord van de Oekraïnse regering met de oppositie nog ver weg is. Hij vindt dat de betogers op het onafhankelijkheidsplein in Kiev... nauwer moeten worden betrokken bij het akkoord. De oppositie is verdeeld. De oppositieleiders in het parlement zouden hun goedkeuring... aan het akkoord hebben gegeven. Maar de betogers op straat vinden het akkoord niet ver genoeg gaan. Rond deze tijd begint de rechtbank aan de uitspraak... tegen kickbokser Badr Hari. Volgens het OM heeft de vechtsporter een spoor van geweld getrokken... vooral in het Amsterdamse uitgaansleven. Zo mishandelde hij zakenman Koen Everink tijdens het dancefeest Sensation. Het OM eist vier jaar cel tegen Bader Hari, waarvan één jaar voorwaardelijk. En volgens verslaggever Mark Hamer was het vlak voor één het druk bij de rechtbank. En daar stonden ongeveer zo'n dertig journalisten hem op te wachten... Moest door een rugby-scrum heen van, van journalisten... en hij is zojuist de rechtbank ingegaan. Een man die 23 jaar vast zat voor een moord die hij niet had gepleegd... krijgt omgerekend 4,7 miljoen euro van de stad New York. De man werd in 1991 veroordeeld omdat een rechercheur van de New Yorkse politie valse verklaringen tegen hem had laten afleggen. Hij kwam vorig jaar vrij nadat ook het OM had vastgesteld dat hij erin was geluisterd. De man diende daarop een schadeclaim in ter waarde van 110 miljoen euro voor al de jaren die hij achter de tralies had doorgebracht. De stad liet het niet op een rechtszaak aankomen en deed een schikkingsvoorstel. De man heeft dat geaccepteerd en krijgt dus bijna 5 miljoen euro. Maar weinig Libiërs hebben gisteren de moeite genomen om een kandidaat te kiezen voor de grondwetscommissie. De opkomst kwam uit op 45% van de kiezers die zich hadden geregistreerd. Als alle kiezers worden meegerekend, dan was de opkomst slechts 15%. De Libiërs konden leden kiezen voor een commissie die de nieuwe grondwet gaat maken. Die moet de oude uit de tijd van ex-dictator Gaddafi vervangen. De nieuwe grondwet moet een eind maken aan de politieke crisis in Libië. Maison de Bonnetterie heeft besloten de twee filialen van het chique modewarenhuis te sluiten. In de loop van de zomer gaan de vestigingen in Amsterdam en Den Haag dicht. De recessie is de 125 jaar, het 125 jaar oude bedrijf fataal geworden, zegt een woordvoerder. Er werken zo'n 100 mensen bij Maison de Bonnetterie. Op de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, komt een politiekantoortje. Het wordt neergezet bij het basiskamp van de Mount Everest op ruim 5000 meter hoogte. Aanleiding is een fikse ruzie tussen Europese bergbeklimmers en Nepalese gidsen vorig jaar. Op een hoogte van ruim 7000 meter kregen de klimmers een conflict over het vastmaken van touwen. Ze deelden klappen uit en gooiden met stenen. Twee politieagenten en een militair gaan nu bemiddelen bij ruzies. Ook helpen ze bergbeklimmers in nood en houden ze toezicht op het schoonhouden van de berg. Het weer. Buien trekken vanmiddag weg naar Duitsland. Waarna vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon doorbreekt. Het is 8 tot 10 graden. Morgenochtend, ook wat bij je. Smiddags weer zon. En Tweede Haard, waar staan de files in Nederland? Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Afrit Soest en Afrit Bunt. door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A4 Den Haag Amsterdam, 2 kilometer bij het ringvaart Aquaduct. Door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Al daar. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. De file is 4 kilometer lang. Er is een in beton gegoten lege container. Op de weg terechtgekomen. gekomen zijn twee rijstroken nog een tijd lang dicht. Er is maar één hij is ook open, een omrijden is dus verstandig bij knooppunt Prins Klausplein. Voor de richting Utrecht volgt u Rotterdam via de A4, A13, A20. Erwin, bedankt. <tie>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 sms helder naar 5544 en ontvang een korte demonstratiefilm. Radio Valentijn de Hink, net terug uit Amerika. En dat deed je samen met nog 16 andere transgender-modellen... mee aan een grote reclamecampagne voor Warenhuis Barneys. Werd je er ook echt ontvangen als een topmodel? Eh... Uh... Nou, ik denk dat mensen sowieso een idee hebben van... oké, okay, een topmodel wordt op een bepaalde manier ontvangen. En dat is eigenlijk, denk ik, bijna nooit zo. Tenzij je echt een topmodel bent. Maar geen rode loper voor geen je? Geen rode loper. Ook nee, geen champagne? Nee. Maar het was, wel, het was ergens wel heel glamorous, ja. Maar wel champagne, Marlboro Light en een lijntje koken? Dus zeg maar, het die, die lijntje van, kook die doet die van nooit. Van Marlboro Light ben ik altijd voor het porren. En champagne ook wel, ja. Dus. Nou, dat soort dingen, daar wordt Willemijn elke ochtend hiermee ontvangen. <laughs> Juist. Mag niet van te varen. En met Rien van Zeeland. Praten wij, voormalig therapeut in een TBS-kliniek en SP-Tweede Kamerlid Nienke Koijman, bespreken we misstanden in TBS-klinieken. Dames en heren, goedemiddag. Goedemiddag. Rien van Zeeland, u deed deze week uw verhaal in vrij Nederland. Uh, volgens u zou er van alles mis zijn in de TBS-kliniek waar u heeft gewerkt. Heeft u veel reacties gekregen? Ja, ik moet zeggen dat, uh, dat ik nogal wat reacties heb gehad. Gelukkig uh, allemaal redelijk positieve reacties. Want ik was eigenlijk een beetje bang. Uh, want in Nederland is toch een beetje de publieke opinie zo van: alles wat in TBS zit, dat deugt niet. En je hoort zelfs de meeste wilde kreten over dat, over dat soort mensen. En nou, dat, dat viel allemaal gelukkig mee. De nieuwsbV en Willemijn Veenhoof. Rien van Zeeland, dus. u werkte 42 jaar lang in de verschillende TBS-klinieken... als therapeut en als leidinggevende. En deze week staat er een verhaal over u in Vrij Nederland. Het gaat over de misstanden in TBS-kliniek De Royse Wissel in Venrij. De belangrijkste reden dat u aan de bel trok... is de zelfmoord van één van uw patiënten. Wat nou. is er precies gebeurd? Nou, het, het volgende is gebeurd. Er, uh, ik heb overigens niet 42 jaar lang in een TBS gewerkt. Ik heb uh, met name vooral gewerkt op uh, afdelingen met verstandelijke gehandicapten oh. En op De Royse Wissel heb ik ook gewerkt op een afdeling waar uh, mensen met een verstandelijke beperking zitten. Maar die ook tbs hebben. Ja. Een van die patiënten, dat is de patiënt waar u het over heeft... die heeft inderdaad uh, zelfmoord gepleegd. Nadat uh, er een lange leidersweg is geweest in die kliniek... en die leidersweg is met name ontstaan nadat hij door een andere patiënt is mishandeld. Uh, zijn hele schouders zijn kapotgeschopt. En, uh, nou, daar heeft hij uh, heel veel lichamelijk uh, letsel van overgehouden. Blijvend letsel van overgehouden. Ja. Nou, maar dan ga je toch naar de dokter, neem ik aan? Ja, dan, dat zou je veronderstellen. En je veronderstelt dat in een tbs-kliniek... waar in feite mensen tegen hun wil worden opgesloten... dat je ook zorgt dat daar de, dit soort zaken goed geregeld zijn. Nou, ik moet zeggen dat ik met eigen ogen heb kunnen zien... dat dat in ieder geval in dit geval niet het geval is geweest. Die man ging niet naar de dokter? Die man die beelde wel naar de dokter. Het was overigens ook een niet zo gemakkelijke man. Ze zitten daar niet voor niets in een tbs-kliniek. Dat moet ik er wel bij vertellen. Zijn er zijn toch wel mensen met forse gedragsproblemen. Ja. Mm -hmm. Maar deze man die beelde wel naar een dokter. Maar ja daar was ook een beetje een houding van... dat, dat verzetten van hem, dat, dat schreeuwen, dat schelden... dat werd gezien als een uiting van... ik accepteer geen begeleiding. En ja. ik accepteer ook niet dat ik behandeld moet worden. En hij werd dus, ook gezien als een aansteller? Ja, ook dat, ja. En daar uh, werd gewoon eigenlijk uh, nooit serieus ingegaan op zijn klachten. Dus hoe lang heeft hij rondgelopen met pijn? Nou, ik denk bijna een jaar. Uh, voordat hij uiteindelijk eens naar een pijnkliniek mocht... Uh, nee, in eerste instantie naar een specialist. Nou, de eerste opmerking was van... waarom zijn jullie niet eerder gekomen met deze man? Het was een vrouwelijke uh, arts. En ze zei, deze man moet verrekken van de pijn. Dat was een letterlijke uitspraak. Ja, en toen is hij geholpen? Uh, nou, dat heeft toen nog wel even geduurd. Maar want vervolgens be moest er een afspraak gemaakt worden bij een pijnkliniek. Nou, eerder die afspraak gemaakt werd... De, het telefoontje dus duurde vier weken. En daarna duurde het nog vier weken voordat je daar voor de eerste keer terecht kon. Dus in totaal acht weken. Daar werd pas na vier weken actie ondernomen? Ja. De, door de medische staf. Ja, van de roze wissel. Ja, daar kwam het op neer. En waarom brachten u dit allemaal naar buiten? Nou, ik vind, uh, ik, ik, ik heb, ben geen tegenstander van TBS. Er zijn in Nederland heel veel mensen die zeggen... TBS oprotten die zooi. Uh, letterlijk dat soort termen hoor je. Uh, TBS is een, is een middel wat je in moet zetten voor mensen... waar een, eigenlijk uh, op dit moment geen andere oplossing voor is. Dus ik ben niet tegen TBS. Maar als je mensen hun uh, recht, uh, hun, hun menselijke waardigheid afneemt... Zodat ze uiteindelijk zelfmoord kunnen... Ja, dan gaat het een brug te ver. En dat gaat met name in deze kliniek uh, zo... dat er met name mensen met een verstandelijke beperking... want die zitten daar heel veel... Die zijn aangewezen op de mensen om hun heen die hun helpen. En dat is er onvoldoende daar aanwezig. Want het gaat niet alleen om, om deze meneer? Nee, helaas niet. Nee, er zijn meerdere voorbeelden bekend... Uh, van mensen die uh, gewoon slechte medische zorg hebben gehad in deze kliniek. Noem eens wat. Uh, nou, ik, uh, er was een, een man die vrijwel doofstom was. Die was uh, hij hoorde nog een heel klein beetje, maar hij had daar een speciaal hoorapparaat voor. Nou, dat was op een gegeven moment versleten. Vanaf het moment dat het versleten was... tot het moment dat, de, dat er door de medische dienst een brief werd uitgestuurd... waarna het, dus dat ver, apparaat kon worden vervangen, duurde vijf maanden. Dat betekent dus vijf maanden lang dat die man eigenlijk niemand kon verstaan. Nee. Dat leidt ertoe dat zo'n man argwanend wordt, want hij hoort... Niet. Hij denkt dat hij ons hoort. En hij gaat allerlei wanen ontwikkelen. Ja, daarmee maak je in feite mensen gek. Nog meer voorbeelden? Uh, ja, er was een man die een, uh, een splinter in zijn hand had gekregen. Uh, daar kwam, uh, dat uh, raakte gelijk ontstoken. Ik, ik heb hem naar de medische dienst gestuurd. Nou, hij werd gewoon teruggestuurd naar de afdeling. Uh, want uh, het was er vanzelf ingekomen. En het zou er ook vanzelf weer uitkomen. Dat, daar kun je voor kiezen voor deze manier. Maar deze man die had een uh, besmettelijke ziekte onder de leden. En dat is daarmee dus ook risico voor, uh, risicovol voor andere mensen. Nog een voorbeeld? Uh. Ja, uh, we hebben een man op de afdeling gehad... die, uh, die kwam dus vers op de afdeling van een andere afdeling af... Uh, van een andere afdeling met verstandelijke handicapten. De man ja, die, die, die rook je gewoon terwijl hij voor je liep. We zijn uiteindelijk gaan kijken. De man die zat uh, vol met aangekoekte ontlasting. We hebben hem in een lichtbad moeten zetten. Niet één keer, maar verschillende keren om te laten uh, weken. Zo noemden wij het gewoon, letterlijk. Uh, Nagels waren volledig omgekruld en ingegroeid in zijn nagels. Eeltplekken, zwerende voeten. Dat is wat er aan de hand is in deze kliniek. Dat is natuurlijk geen, geen dagelijkse kosten niet bij iedereen. Maar met name <tie> dit soort kwetsbare mensen, die lopen dit soort risico's. Maar ik neem aan, als u daar werkt, en u ziet dit allemaal... en u bent er enorm van onder de indruk, dat u dat onmiddellijk aankaart. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb niets anders gedaan dan in die jaren dat ik daar heb gewerkt. Ik heb in totaal drie jaar gewerkt. Ik heb dat op allerlei manieren aangekaart. Het is niet zo dat ik uh, zomaar even weg ben gegaan en daarna ben gaan roepen. Ik heb echt allemaal... Dus ben naar de directie gesteld ja, en zeg: luister wat ja. ik nu zie. Ja. Ik heb, en, en wat zeiden ze? Er werd gewoon totaal niet op gereageerd. Helemaal niets. Totaal niets. Ik heb uh, brieven van zes kantjes vol met dit soort voorbeelden gestuurd naar de directie. Er is totaal nooit één reactie op geweest. Inne Kooijman, SP Tweede Kamerlid, woordvoerder Justitie en Veiligheid. Wat vindt u van dit verhaal? Ja, ik ken uh, Rien van Zeeland al een uh, tijdje. Hij is al ongeveer een jaar geleden bij mij uh, voor het eerst op uh, gesprek geweest... om dit te vertellen ook. En uh, Rien gaf al aan... Van, ja, het laatste wat ik wil is eigenlijk naar de media toe met, dit, uh, met deze voorbeelden. Het zijn allemaal stuk voor stuk hele schrikbarende uh, uh, voorbeelden. En hij zei, ik wil gewoon dat uh, de inrichting waar ik in heb gewerkt... dat nou, de patiënten die ik begeleid heb gewoon de beste zorg krijgen. En hoe kan ik een dat jaar het beste geleden doen? Gehoord, want dat heeft u toen ondernomen dan. We zijn gaan kamer. kijken oh. hoe we het beste... Um, intern uh, de directie uh, um, nou, konden aanspreken. Rien heeft zelf, nou ja, wat hij ook al aangaf, een aantal brieven gestuurd. Hebt u Ik heb met gekeken met hem naar de klokkenluiders. Uh, um, uh, daar heeft hij uh, uh, aangeklopt, want mijn collega uh, Ronald van Raak heeft een klokkenluidersregeling vanuit de Tweede Kamer opgericht. Om te kijken wat we het zo aan elkaar konden stellen. En toen zeiden we, als laatste optie is dan uiteindelijk of de media, of uh, kijken of dat Fred Teven, de staatssecretaris, een onderzoek maar u niet zelf contact opgenomen met de directie van de Wissel? Uh, nee, want op uh, dat moment lag uh, Rieu van Zeeland uh, voor de tuchtenrechter. Uh, moest zich verantwoorden omdat hij uh, uh, um, nou ja, uh, onder vuur uh, lag. Waarom dan? Nou, ik heb in een uh, brief die ik uh, naar de klokkenluidersrekening heb gestuurd... in uh, CC dus, uh, waarin ik dus uiteindelijk mijn, mijn uh, klachten... tegen het uh, beleid op het medisch gebied heb verwoord aan de directie... daar heb ik de namen van de patiënten waar ik het over had voluit geschreven. En dat was de reden voor de, deze kliniek. Niet om in te gaan op wat ik heb geschreven. Privacy nee, ja. overwegingen. Ja, precies. Dus u had die daar... namen niet voluit moeten schrijven? Nee, precies. Dat is de fout die ik heb gemaakt. Nou, dat is gewoon... Tom geweest om dat zo te doen. Ja. Maar waar het om ging, de feiten, daar is totaal geen aandacht voor gesteld. Ze hebben een zogenaamd onafhankelijk onderzoek ingesteld. Wie, wie is ze? De kliniek, de kliniek heeft een zogenaamd onafhankelijk ja. onderzoek ingesteld. Ze hebben daarvoor iemand uh, in die, uh, gehuurd van buitenaf. Maar iemand waar al jarenlang ver, uh, een relatie mee is... die al diverse onderzoeken voor de Rooswissel heeft gedaan. Notabene ook iemand met uh, een duidelijk verband met uh, het hoofdbehandeling. En uh, zonder dat hij mij ooit heeft gehoord... heeft hij na een aantal weken uh, een, een, uh, een onderzoeksrapport uitgebracht... Uh, als ik het goed heb begrepen, was het 16 kantjes vol, 16 A4'tjes. En wat er nou precies ja. in staat, dat weet ik niet. Ik heb het nooit gekregen. Maar dit heeft de kliniek zelf uitgevoerd. Ja. Maar er wordt toch ook. De inspectie voor de gezondheidszorg doet toch ook onderzoek, neem ja, ik aan. Uh, als iemand in Nederland suicide pleegt in een TBS-instelling zijn er allerlei protocollen voor. In dit geval heeft de kliniek intern een eigen commissie gehad. Die hebben het onderzocht. En vervolgens moet er een soort onderzoek plaatsvinden. En het moet volgens de inspectie volgens een onafhankelijke, met een onafhankelijke bezetting. Wat is dat, een onderzoek? Dan gaan ze uitzoeken wat er is gebeurd, hoe het zover heeft kunnen komen, wie er schuld aan heeft en wat er fout is gegaan en wat je eventueel in de toekomst moet verbeteren. Ja. In dit geval heeft, is de sierencommissie bestond uit drie mensen die allemaal duidelijke verbanden hadden met de maar is dat niet altijd het geval? Nee, dat is niet altijd het geval. Nee. Het schrijft zelfs voor, de inspectie schrijft ook voor dat het door onafhankelijke mensen moet gebeuren. Maar dat maakt kennelijk niets uit. Maar er wordt dus door de inspectie voor de gezondheidszorg niet met mensen binnen die instelling gepraat, anders dan directieleden? Uh, nee, met schoon... ik, uh, ik ken de inspectie vanuit, andere, vanuit mijn functie al uh, ongeveer een twintig jaar. Ik heb daar nooit anders meegemaakt dan dat ze niet veel verder komen dan de directie. Niet met personeel? Nee. Waarom nee? niet? Nee. Ja, Waarom? Dat weet ik niet, dat zou je nu moeten vragen. Mevrouw Koijman, is dit een herkenbaar verhaal? Ja, absoluut. Uh, dit hoor ik uh, steeds vaker. Het is niet de eerste keer dat we trouwens signalen krijgen vanuit inrichtingen. En waar we uh, dan vanuit de Tweede Kamer vragen... Goh, uh, laat de inspectie onafhankelijk onderzoek doen. Alleen het onafhankelijk onderzoek van de inspectie... reikt vaak niet verder dan alleen maar een gesprek met een directie bijvoorbeeld. Maar ik begrijp en niet dat goed. Is... waarom niet. Is uh, het nee, onwil dat... of onkunde? <tus> Ja, dat, dat vraag ik me ook wel af. Het is misschien ook wel tijdsgebrek. Ik, uh, uh, dat weet ik niet. Wat ik heel graag zou willen... is dat de inspectie uh, sowieso in gesprek gaat... met mensen van de werkvloer. Want die zien over het algemeen het meest... Uh, Rien is, denk ik, daar een duidelijk uh, voorbeeld uh, van. Maar uh, ook onaangekondigd uh, langsgaan. Want je ziet ook steeds vaker dat de inspectie zegt: Nou, op die en die datum kom ik langs. Dan hebben we een gesprek met die en die mensen. Ja, dan kunnen mensen zich ontzettend goed voorbereiden. En zeker als je gerucht hebt van misstanden, is onafhankelijk onderzoek. En onaangekondigd wel heel erg belangrijk. Wat ik ook nog even niet uh, voorbij heb horen komen, meneer van Zeeland, is: uh, Als dit allemaal waar is, uh, en, en u vertelt dit nu met heel veel details. Waarom loopt het zo? Ik neem niet aan dat de directie en het personeel... daar met opzet de patiënten beschadigd en verkeerd behandeld. Wat nee, zit hierachter? Ik, ik moet, ik moet, dat wil ik toch uitdrukkelijk gezegd hebben. Het personeel in Royce-Wissel... dat zijn over het algemeen heel veel mensen die van goede wil zijn. Maar, maar waarom gaat het fout? Uh, ik denk ook dat uh, het omgaan met mensen met een verstandige beperking... dat vergt een specifieke kennis. En uh, zolang je als de top van zo'n instelling, denkt dat je die kennis hebt... als je niet eens weet dat je dat het niet hebt... Maar je hebt, weet toch wel dat je iemand onder de douche moet zetten af en toe? Ja, ja. Dat lijkt me maar als iemand dan zegt, ik kan het zelf... en je bent niet getraind om te ontdekken of het wel waar is wat die man zegt... omdat je, dat, omdat je gewoon afgaat op degene wat een man zegt... Nou, dan, dan krijg je dit soort dingen. Dus het personeel is niet goed getraind? Nee, die, zijn on, nou, die worden ook onvoldoende erin gecoacht en in geschoold. Dat is wat er aan de hand is. We hebben, uh, bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen... Uh, we hebben prachtige uh, training hoe je om moet gaan met agressie. Er werden zelfs ook acteurs ingehuurd vanuit het Hilversum. Hilversum, ja. dat werd allemaal betaald. Prachtig, leuk. Maar hoe je moet herkennen dat iemand bijvoorbeeld niet eens in staat is... om, uh, om, om zichzelf aan te kleden, om, om maar een voorbeeld te noemen... of om zichzelf verzoenlijk te wassen... ja, die training die was er niet... En waarom bent u de enige die aan de bel heeft getrokken daar? In deze kliniek, er heerst een heel strikt uh, regime van... als je ook maar enigszins afwijkt van de regels... Ja, dan uh, gaat je baan al heel snel uh, uh, na, naar de Filistijnen. Mevrouw Kooyman, wat gaat u doen met dit verhaal van meneer Van Zeeland? Nou, we hebben al aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... de heer Teven, gevraagd om dit uh, grondig te onderzoeken. En ik verwacht ook een onafhankelijk onderzoek. En dan niet zozeer de inspectie die dan aangekondigd langskomt... maar echt daadwerkelijk ook met de mensen op de werkvloer uh, spreekt. Er zijn... Rien van Zeeland zit hier nu in de openbaarheid... maar er zijn veel meer mensen uh, bekend die hier tegenaan lopen. Mensen die bang zijn hun, hun baan kwijt te raken. Nou, ook gezien de bezuiniging in deze sector. Dus ik denk dat het goed is dat er een grondig onderzoek komt. Inne Koijman van de SP en Rien van Zeeland. Radio 1. De Nieuws PV. De Oekraïnse president Janukovic mag dan vervroegde verkiezingen hebben uitgeroepen. De scepsis over een dergelijk plan is groot. De Poolse premier Tusk die zegt dat een akkoord tussen regering en oppositie nog lang niet binnen handbereik is. Ondertussen gaat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier opnieuw met de oppositie praten. En OS-correspondent Gertjan Dennekamp in Kiev. Um, ja, Gertjan, veel gemasseerd dus van alle kanten. Alles lijkt erop dat het uh, nog lang geen gelopen race is. Uh, nee, uh, dat klopt. Uh, de Poolse minister die, uh, gaf uh, zojuist ook aan dat hij denkt dat dit een heel delicaat moment is. En vooral een delicaat moment omdat alle partijen zich moeten realiseren... dat een compromis betekent dat je niet 100% van je eisen vervuld ziet. En hij moet dus aan beide partijen, zowel als de president als de uh, uh, oppositie uitleggen dat als er een compromis gevonden moet worden... dat er ook pijnpunten in zullen zitten die ze aan hun achterban moeten uitleggen. En daarom zitten ze op dit moment, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken... en de Poolse minister, met de oppositie en de mensen van het Maidanplein... om de tafel om uit te leggen wat er vannacht is besproken... en of dat acceptabel is voor die oppositie. Is, is er iets gezegd over wanneer president Janukovic die verkiezingen zou willen? Nee, dat is nog een beetje onduidelijk. Uh, ik denk dat het ook onderdeel uitmaakt van het uh, akkoord. En hoe korter, hoe beter natuurlijk voor de oppositie. Um, aanvankelijk was er sprake van dat dat eind van het jaar zou mm -hmm. zijn. Ja. Nou, ik heb uh, demonstranten gesproken op het plein. Die vinden dat echt totaal onacceptabel. Ja. Die zeggen: daar kunnen we gewoon niet mee leven dat die man zo lang nog president van ons blijft. Maar er gaan ook alweer geruchten dat dat naar voren gehaald zou worden. En dat het misschien de zomer zou zijn. Nou ja, verkiezingen moet je ook voorbereiden. Dus nou ja, misschien zit daar nog wel ruimte om te schuiven. En misschien om te komen tot een compromis. Maar als je de mensen echt vraagt uh, naar wat hun gevoel is. En wat hun hart hun neem geeft. Dan zeggen al die mensen op het plein. Die man moet onmiddellijk weg. Die is verantwoordelijk voor al die doden van gisteren. Kortom, het um, nou ja, laatste woord over het akkoord is nog lang niet gezegd, lijkt mij. Als er nieuws is, dan uh, nee, spreek niet. ik je weer. Gertjan jan Denikamp, dankjewel. dank Anna zit hier nog steeds aan tafel om te reageren op dit nieuws vanuit Kiev. Jouw reactie hierop? Um, er is in het officiële document stond dat um, de verkiezingen... in ieder geval voor eind december moesten gebeuren. Ja. Dus er was al eerder een deur geopend naar dat het eerder moest zijn. Ja. Wat ik van krijg is dat iedereen inderdaad, zoals daarnet werd geopperd vind dat ze rond september moeten zijn. Maar de vraag is of de mensen op het plein dat goed genoeg vinden. Ja, Janukovic, die zit er nog altijd. Hè? Ja, en voor veel mensen is de eis gewoon... blijft dat Janukovic inderdaad gewoon... Maar ja, september, december... Ja, als ik daar op het plein zou staan... al dagen, misschien al weken... dan zou je zeggen juli, juni, zo snel mogelijk. Inderdaad. En daarom, nou, Er gaat binnen tien dagen een nieuwe regering gevormd worden. Janukovic gaat ervan uit dat hij daar deel van uitmaakt... en een groot deel van de poppetjes daar mag neerzetten. Dat is niet genoeg voor mensen op Jorma. Willemijn...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 Ja, een beetje van Maria. Oh, van Maria. Ja, enorm. Ja. BV Buitenland. Robert Mugabe, de president van Zimbabwe... die is vandaag jarig. 90 jaar is hij maar liefst geworden. En dat wordt uitbundig gevierd. gevierd. Buitenlandredacteur Kees Doorstijn. Hoe wordt dat gevierd? Nou ja, zondag is dat feest en dat uh, wordt gevierd in een stadion in de stad Marondera... in het uh, oosten van het land, uh, waar duizenden mensen in passen in dat stadion. En Het feest wordt georganiseerd door de ZANU-PF Youth League... de jongere afdeling uh, van Mugabe. En Er uh, zit een flink prijskaartje aan. Het uh, verjaardagspartijtje van hem uh, kost 1 miljoen dollar... Oftewel 700.000 euro. Uh, maar ja, uh, ze hebben ook wel wat te overtreffen. Want vorig jaar werd er ook al flink uitgepakt voor zijn 89ste verjaardag. 89 balloons were released. Mugabe sported a cap, emblazoned with the year he was born. And then there was the cake. Lavishly weighing in. At 89 kilograms. Een taart dus van 89 kilo. En dat feestje kostte zo'n 440.000 euro. En nou, Zimbabwe is een straatarm land. Is er wel geld voor een groot feest dan? Nou, daar heb ik even naar geïnformeerd bij het Zimbabweanse ministerie van Informatie. Uh, een van de woordvoerders daar zegt dat het verjaardagsfeest niet wordt betaald uit de staatskas. De president's party, ZANU-PF, fundraises voor dat dag. Het approaches business people it attracts all man of well wishes to raise resources for that fund for that party het is uh, ja, de partij van de president die dus geld ophaalt de Zanu PF dus bij bijvoorbeeld eh uh, eh zakenmensen en supporters van Mugabe en uh, dus niet de staat die voor de rekening opdraait. Maar vindt iedereen het dan prima dat zo'n duur feest maar wordt georganiseerd? Nou ja, in Zimbabwe zelf is het natuurlijk wat uh, gevaarlijk... om openlijke kritiek te uiten op dit soort zaken. Mm -hmm. uh, wie zich uitspreekt tegen Mugabe, ja, die is zijn leven gewoon niet zeker. Maar als je het vraagt aan de Zimbabweanse oppositie in het buitenland... Dan krijg je een heel eerlijk antwoord. Ik belde met Nomalanga Moyo van Shortwave Radio Africa, een kritische radiozender die uitzendt vanuit Londen. En volgens haar controleert Mugabe's partij alle inkomsten van het land. Ze controleren de mining sector, ze controleren literally alles in Zimbabwe. Ze run het. Money will come from state resources, state coffers to fund this um, unnecessary. You know, Eco-boosting um, nou, Het geld voor dat uh, ego-strelende feestje voor Mugabe komt dus wel uit de staatskas, uh, zegt Moyo. Volgens haar is de meerderheid in Zimbabwe er tegen. Zij uh, denken dat uh, ja, het geld veel beter besteed kan worden, die uh, shortwave radio. Helemaal omdat de economie op zijn gat ligt. Omdat uh, op dit moment is uh, zelfs 90% van de Zimbabwanen werkloos. Zer, waar moet dat geld dan vooral ingestoken worden? Nou ja, in zaken die mensen echt nodig hebben, zegt uh, Moyo als gezondheidszorg ziekenhuizen met genoeg personeel en medicijnen en goed onderwijs the ordinary in zambia not rather see hospitals having you know the required medicines the required staff school gaan going to school with a million dollars the government can pay for at least 125000 children to access primary education for a term ja, met dat uh, miljoen dollar dus uh, die in dat feest gestoken wordt... kunnen 125.000 kinderen volgens haar een heel jaar basisschool betalen. Op dit moment, zegt zij, uh, krijgt een uh, miljoen kinderen geen basisonderwijs... omdat er volgens de regering geen geld voor is. En ben je via dat officiële kanaal nog meer te weten gekomen over dat feest? Nou ja, ik, uh, die woordvoerder die heeft eigenlijk het complete programma... even uit de doeken gedaan tegen mij. Oh. Uh, nou, er komen zo Kom 15.000 gasten uit het hele land uh, naar het stadion. Uh, daar zal president Mugabe eerst een toespraak Spraken houden, speciaal voor de jongen, en daarna wordt de taart aangesneden. Then from there we move on to uh cutting the cake. And hey, it's not one cake. You always have not less than ten cakes donated again by different companies and different persons. All those cakes will be consumed in the stadium. Nou, een hele, een hele blije woordvoerder. De feestgangers zullen zeker tien taarten meenemen, zegt hij. Hij is waarschijnlijk een taartenliefhebber. Uh, daar uh, zullen ze gezamenlijk zullen ze die taarten in het stadion opeten. Boeren die zijn uitgenodigd zullen speciaal voor uh, de lunch 20 dieren slachten. Ik denk 15.000 mensen, 20 dieren is dat wel genoeg. En uh, na het eten wordt er live muziek uh, gespeeld op zijn hele grote dieren. En uh, uh, wie uh, niet bij het feest is, kan dat live meekijken op de Zimbabwe aan televisie. En het, uh, ja, het was een aardige woordvoerder... want hij heeft me direct ook uitgenodigd voor het feestje. Maar ik denk dat ik dat even skip. Dankjewel, Kees Torrestijn. De nieuwsbv Met Felix Mörders en Willemijn Veenhoven. Valentijn de Hing is te gast. Met haar hebben we het zo over een grote campagne die ze deed in Amerika... samen met nog twintig andere transgender-modellen. En met Rien van Zeeland en SP-Tweede Kamerlid Nina Kooijman... hadden we het over de misstanden in TBS-Kliniek De Royse Wissel. Dit is Radio 1. Nu het met Lieselot Thomassen. De rechtbank zal kickboxer Bader Hari voor een aantal feiten veroordelen. De rechter is nu de uitspraak aan het voorlezen. Het is nog niet bekend waarvoor en welke straf Bader Hari krijgt... bleek aan het begin van de uitspraak. Het OM heeft vier jaar te cel tegen de vechtsporter geëist... waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgens justitie heeft Hari een spoor van geweld getrokken... vooral in het Amsterdamse uitgaansleven... Een medeverdachte is vrijgesproken van de zware mishandeling... van zakenman Koen Everink tijdens het dancefeest Sensation. Een oplossing van het conflict in Oekraïne is nog ver weg... heeft premier Tusk van Polen gezegd... na de bekendmaking van de Oekraïnse president Yanukovych... dat er vandaag een akkoord wordt getekend. De betogers op het onafhankelijkheidsplein... die het onmiddellijke aftreden van Yanukovych eisen... moeten nauwer worden betrokken bij het akkoord, vindt Tusk. De oppositie lijkt verdeeld. Oppositieleiders in het parlement... zouden hun goedkeuring aan het akkoord hebben gegeven... maar de betogers op straat vinden de overeenkomst niet ver genoeg gaan. En een man die 23 jaar onterecht vastzat, krijgt omgerekend 4,7 miljoen euro van de stad New York en werd in 1991 veroordeeld voor moord nadat een rechercheur valse verklaringen tegen hem had laten afleggen. Toem kwam daar vorig jaar achter, waarna de man werd vrijgelaten. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Hebben de hart vanuit Den Haag nog altijd die container op de weg? Uh, nee, die container is weg. En de file ook. Dus op uh, de A12 niks aan de hand, zover ik weet tenminste. Op de A1 staat wel een file richting Amersfoort. Bij het Eemnes, drie kilometer. Verderop tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten, twee kilometer. De A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afrit Valkenswater, het Leenderheide. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee kilometer file. De linker rijstrook doet niet mee. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar is ook de rechter rijstrook dicht... Staat 4 kilometer file tussen Hoogmade en het Ringvaartaquaduct. LOS Radio Olympia. Het Gio Lippens. En Gio heeft curling nieuws. Ja, zeker. Het is een beetje traditioneel. Deze paar laatste dagen van de Spelen. Gisteren de vrouwen, vandaag de mannen. De finale moet nog gespeeld worden, maar de strijd om het brons is wel al gestreden. En de Zweedse curlingmannen hebben dat brons gepakt. China werd in de wedstrijd om de derde plaats verslagen. En over een uur is de strijd om het goud tussen Canada en Groot-Brittannië. En dan is ook de eerste halve finale in het ijshockey om 1 uur begonnen. Zweden tegen Finland. Na de eerste periode, of in de eerste periode, staat het daar 0-0... Een spannende wedstrijd, dus Jeroen Gruter. Ja, inderdaad. En de Finnen hebben een enorme tegenvaller te verwerken gekregen... in Haarland naar deze wedstrijd. Want de uitblinker van de wedstrijd tegen Rusland... ...is Toekarask Die is ziek geworden afgelopen nacht en kan niet spelen. Wordt vervangen door Kari Lehtonen. Het is moeilijk te zeggen wie van de twee nu de grote favoriet is voor het bereiken van de finale. Twee gelijkwaardige teams waarbij opvalt dat de Finnen tactisch heel gedisciplineerd zijn... ...en dat de Zweden individueel misschien iets meer klasse hebben. Maar het is eigenlijk de voorwedstrijd van het grote duel vandaag. En dat is de herhaling van de Olympische Finale van Vancouver. Canada tegen Amerika. En dat belooft een ongelofelijke kraker te gaan worden. De Amerikanen die willen revanche voor de nederlaag van vier jaar geleden. Hen is er alles aangelegen om Canada te verslaan. Maar goed, Canada. Zij beschouwen zichzelf als het beste team ter wereld. Dat wordt een uh, fantastische wedstrijd. En dat was Jeroen Grutter bij het ijshockey. Dan praten we om half twee ook altijd even met Sebastiaan Timmerman. Meestal over het lange baan Maar er is vandaag meer. Je krijgt de druk, bas. Ja, we gaan eerst lang op aanschaatsen en daarna als een speer door naar de hal hiernaast. De Iceberg Skating Palace voor de grote finaleavond bij het Short Track. Waar we eerst Shinky Knecht en Freek van der Wart gaan zien in de kwartfinales van de 500 meter. Vooral Freek van der Wart moet uh, echt aan de bak. Want hij heeft twee ijzersterke tegenstanders in zijn heat. En de top 2 gaat door naar de halve finale. Daarna gaan we Jorien Ter in actie zien. Uh, die, heeft helemaal, die heeft ook een drukke dag trouwens. Want die rent met mij mee misschien wel van de een naar de andere hal. Wat komt Komt eerst in actie op de lange baan, daarna dus bij het short track uh, kwartfinales halve finales. Finales is voor haar te hopen op de duizend meter. Maar de klapper van de avond, dat is de finale van de relay bij de mannen om half acht Nederlandse tijd. Nederland in de finale met Knecht, Van der Wart, Breusma Kerstelt. Uh, vijf landen, maar liefst in de baan. Dus wordt een drukke bedoeling. China, Amerika, topfavoriet Rusland en Kazachstan zijn de tegenstander en dan uh, tegenstanders. En dan gaat Nederland op jacht naar een medaille wat op dat onderdeel ook nog nooit gelukt is. Het is trouwens de eerste keer dat Nederland in de finale staat. Voordat dat is gaan we eerst de kwartfinales en bij de mannen de halve finales ook rijden op de ploegenachtervolging, op de lange baan dus. Je weet wel dat onderdeel waar Nederland bijna altijd wint, behalve als de Olympische Spelen zijn. Dit keer moet het anders. Jan Blokhuis, Sven Kramer en Koen Verweij nemen het in de kwartfinale op tegen Frankrijk. Dat moet een makkie zijn. Maar daarna komen ze, als tenminste winnaar van Frankrijk, tegen de winnaar van Noorwegen, Polen. En dat kan wel eens een flinke strijd gaan worden. De vrouwen komen één keer in actie met Jorien Temors Irene Wüst en Lotte van Beek. Hé, hey, dat is het podium van de 1500 meter. Zij nemen het op tegen Amerika. Nou, Sebastian Timmerman, drukke dag voor hem dus. En op tijd verkassen van de ene baan naar de andere baan. De klok van de redactie met een update van de nieuwsbv.nl. Ja, nou we gaan het vandaag ietsjes anders doen. Want ik ga vandaag het feest van de democratie met jullie vieren. Feest omdat het bijna carnaval is. En democratie omdat de gemeenteraadsverkiezingen er ook aankomen. En we gaan die twee vandaag combineren. Want ze okay. hebben meer gemeen dan je misschien zou denken. Namelijk muziek. Het carnavalsmuziekseizoen is vanochtend bij collega Giel op 3FM geopend. Die houdt elk jaar een verkiezing he, van het minst slechte carnavalslied. En steeds meer potentiële gemeenteraadsleden. Die maken ook een liedje. Omdat ze denken dat ze dan meer stemmen trekken. Mm -hmm. Het is soms een heel dun lijntje tussen carnaval en gemeentepolitiek. En daarom, Willemijn en Felix, speel ik vandaag met jullie... Car zit of raadslid, dat is de vraag waar vandaag, zit of raadslid. Ja, zit of raadslid. Zie dus je dat hit? zelf? D nou, dat zou kunnen. Ja. Ja. Je hoort zo meteen een uh, goed bedoelde zit of een overijverige gemeentepoliticus. Maar de vraag <lacht> is, uh, ja, wat hoor je nou? Helder jullie spelen ja. tegen elkaar. Felix, ik verwacht veel van jou. Ja. Jij zit op carnaval. Ja. Uh, het eerste fragment. Oude piet, oude piet, loopt in de AOW met pensioengat in zijn hand. Okay. 40, jaar. 40 jaar, Stond hij altijd klaar voor volk en vaderland. Het gaat dus over de AOW, maar is er geëngageerd hoe papa carnavalslied of een verkiezingsliedje? Ja, ja, ja, het moet ja het dit is wel een verkiezingsdienst, hoor. Ik denk, ja, Verpakt afspraag nog als heet. Het is inderdaad, het is stemlokaal in het stemlokaal van alle lokale partijen. Beide puntje noteer ik. En dan gaan we naar de tweede. En de en de en de en de het is in ieder geval eentonig, maar is het politiek of is het carnaval? Ik versta het niet. Carnaval is het, eindelijk. Uh, Eindeleu. Aangezien, aangezien ik het niet versta, denk ik dat het een carnaval is. Uh, dat is, uh, is. Uh, goed, inderdaad. Het zijn oh. Jackie Bang en DJ Cilos. Uit Oessen. Verrek de vaan den angst carnaval. Ik heb geen idee wat dat betekent, maar jij vast wel. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Jullie nee. gaan uh, goed, de derde. Van Dit is een karavansdietje, dit is overduidelijk. Mag ik een lijntje inzetten? Heb een lijntje. Inzetten. Ik vraag het even aan <laughs> Anna Koyman van de SP. Ja. Nina Koijman, sorry, Nina. En je, ik moet meeraden, ja. wat denk jij? Is het een uh, carnavalshit of een... Ik hoop een carnavalshit. Ja, het is absoluut een carnavalshit. Ja. Ja. Jij komt niet naar mijn forelletje, jij blijft allemaal mijn dingetje <laughs> al. <laughs> ik, versta, ik versta het nee, ook ik, echt niet. Dan is het meestal een carnavalshit. Dan is het een carnavalshit, inderdaad. Nog eentje. Ja, het was een hele grote carnavalshit. Ook in, in, in diverse delen van het land. Maar dit zou het nou wel eens het, het nieuwe strijdlid kunnen worden van de SP. Van de SP? Ja. Willemijn. Carnavalshit. Carnavalshit. Nee, het is, het is politiek. Het is het CDA in Horst en Maas. Het ah. ja. CDA, oh ja. ja. het CDA. Ja, het, het is een hele vlotte partij. Daar, nog eentje dan. Nou. Dit is duidelijk een uh, serieus politiek nummer. Nee, dit is duidelijk een carnaval klaar maar dus niet te verstaan. Want anders zou het, uh, zou het toch wat... Op een carnaval zou dat kunnen, hè? Ja. Blijf je daarbij? Ja, ik blijf daarbij, Het ja. is uh, helemaal goed. Het is windkracht 9, mee wind carnaval. Maar het klonk, het klonk het is soms uh, lastig te herkennen. Ik geloof dat ik gewoon heb. Eindstand? Ja, nou, wil je dat echt weten? Ja. Het is, uh, Felix dat alles goed, hè? Nee, ik nou, had bijna alles goed. Nee, ik had er één 4-2. <laughs> Uh, voordat ik Weekend gevierde, vertel ik de lieve luisteraars nog even dat we op Twitter at de NieuwsBV heten. En dan kun je ons uh, daar volgen. Allaaf, jongens. Radio 1. De NieuwsBV. Een opvallende campagne van het Amerikaanse warenhuis Barnies heeft voor commotie gezorgd in Modeland. In hun lentecampagne staan 17 transgender modellen centraal. En een daarvan, Valentijn de Hing, is hier een modecampagne met transgender modellen in het meestal toch wel redelijk conservatieve Amerika, dan uh, dat slaat aan daar, denk ik. Ja, Tenminste ik denk dat het dat komt aan. Ja. Ja. ja, dat was ook uiteindelijk vanuit Barneys de keuze om uh, deze campagne ook te doen. Uh, Dennis Friedman, uh, een van de creatief directeuren van uh, Barneys, die uh, deze campagne heeft bedacht, het concept heeft aangedragen en het ook heeft uitgewerkt. Uh, die vertelde dat hij het gevoel had dat er de laatste tijd zoveel is gebeurd uh, op het gebied van de homo-emancipatie. Zeker in Amerika, weet je wel, met gay marriage. Wat nu... Uh, uh, staan. Precies, weet je wel. Wat nu poten aan het krijgen is. En... Um, de, de, de tijd was rijp voor zo'n campagne. De tijd was rijp voor deze campagne, maar vooral ook omdat hij het idee had dat in deze golf van emancipatie uh, de transgenders uh, een beetje maar, uh, achtergelaten werden. Ik zie een foto hier van jou. Ze schitteren in de modefoto, maar ik nee. zie niet dat dit transgenders zijn hoor. Nee, maar ik denk ook niet dat dat de bedoeling is geweest. Om, nee, maar hoe, weet, om hoe, mensen hoe weet Amerika te... het dan? Want als het er niet bij. Nou staat... ja, bij uh, zeg maar beide foto's van de campagne. Dus de normale campagnefoto's zijn ook uh, uh, video's gemaakt. Mm -hmm. Of tenminste, er is één short film gemaakt... die is ook eens opgedeeld in vier verschillende uh, video's. Uh, die ook een beetje een documentaireachtig tintje hebben. Dus ook met interviews met de uh, modellen. En elke foto uh, gaat uh, gepaard met een biografietje, zeg maar. Dus een klein uh, stukje met biografie Waar het ook in staat. Maar uiteindelijk is het toch gewoon een reclamecampagne? Uiteindelijk is het een reclamecampagne. Maar ik denk wel dat uh, wat Barneys goed doorgehad heeft... is mm -hmm. dat je in onze uh, consumentenmaatschappij, als ik het zo mag zeggen... Um, zodra je iets voor acceptatie van een bepaald onderwerp wil vechten... Ja. Uh, dat commercie daarin een hele handige tool kan zijn. Uh, ik denk dat zij dat heel goed hebben opgepikt en het heel goed hebben ingezet. Een beetje zoals Esprit dat ook al doet, al jaren. Nou ja, precies. Of weet ben je een DAF, denk ik dan aan. Die bijvoorbeeld die uh, strijdt het... voor... De, Precies, weet ja. je wel, voor een eerlijker uh, uh, beeld van vrouwen in de media. Ja, weet dat allemaal. Hè? Um, ja, joh. Ja. Uh, ja. Nee, ja, ik, ik, ik, ik denk dat ze goed doorhebben dat uh, je die twee best met elkaar kan combineren. Commercie en een boodschap. Ja, en, en zeker weet je wel, de manier waarop ze het hebben gedaan met de video's... met de achtergrondinformatie die zo duidelijk aanwezig is in uh, het geheel van de campagne. Uh, denk ik dat ze het op een hele eerlijke en open manier... Uh, hebben aangepakt. Nederland leren je, je kennen door de documentaire Valentijn. Een jongetje dat eigenlijk een meisje wilde zijn. Hè. Je bent van je achtste tot je zeventiende jaar gevolgd. Van nou, mijn zeventiende tot mijn zeventiende. Ja. Nou, en op de vraag jaar. of je ooit zou kunnen wennen aan het jongen zijn... antwoordde je toen... Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk gewoon van... Ja. Ik denk dat dat nooit zal veranderen. Je bent het en je blijft het. Hoe oud was je toen? Hier staat acht jaar. Maar misschien... uh, ja, ja, zeven, acht. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet meer zo. En toen wist je al zeker dat je eigenlijk in een verkeerd lichaam zat? Uh, nou ja, ik, mijn verhaal is altijd een beetje een soort van. Ik, ik heb nooit echt het gevoel gehad dat ik in een verkeerd lichaam zat. Maar zeg maar, de rol die bij dat lichaam hoorde, klopte voor mij niet helemaal. Uh, en hoe mijn lichaam dan verder in dat verhaal een soort rol speelde, dat, dat ben ik eigenlijk nog steeds niet helemaal achter. Uh, maar... Maar ik, ik wist wel dat er bepaalde dingen moesten veranderen... Ja. In, in hoe ik mijn leven wilde leven. Ik wilde geen jongensleven leven. Dat ik, was heel duidelijk. Ik vind het zo bijzonder, dan ben je zeven en dan zeg je... ja, is goed, maak maar een documentaire over mij. Uiteraard met je ja. ouders. Maar ja. had je toen al... Wat ik wat moet heel eerlijk dachten. zeggen, en dat is, dat, is, dat is wel echt waar... dat ik op een heel jonge leeftijd eigenlijk al heel boos was als kind... dat er geen... Nou ja, ik kan het nu anders onder woorden brengen, maar geen representatie was van wie ik was. Of wie ik, weet je wel. Ik geen wist al vanaf rolmodel, een vrij. Eigenlijk. Nee, er waren helemaal geen rolmodellen. Vanaf uh, een heel jonge leeftijd wist ik al, weet je wel, wat er aan de hand was. En was ik al bezig met hele grote vragen. En die vragen werden in de media nooit gereflecteerd, nooit beantwoord. Dus weet je, ik wilde al vanaf heel vroeg. Uh, Weet je al, zorgen dat er een gesprek mogelijk werd. Zorgen dat er, weet je al, dat, dat, je, dat dit iets werd wat uh, bekend was ja. bij mensen. Niet ver van hun bed. En waar, je, waarover gepraat kan worden. je vroegwijs, heb je zevende? Uh, ik was een heel vroegwijs mormel, ja. Uh, man, echt heel man. erg. Ja, ja, echt. Als je die documentaire ook kijkt. Dan ik, ik denk dan, god, doe niet zo intelligent. Je bent zeven, weet je al. Ja, ik, ik heb daar dan, ja, ik heb daar dan, vind dat dan moeilijk. Inmiddels zo, ben, je, ben je toch wel een beetje uitgegroeid tot het boegbeeld van, van, uh, transgenders. Ja, ja. Vind je dat niet fijn dat ik dat zeg? Nee, nou ja, ik, ik, ik, ik, maar dat komt misschien omdat ik zelf niet echt denk in rolmodellen. Ik vind altijd dat je heel erg duidelijk zelf moet weten uh, wie je bent en, en daaraan moet werken, zeg maar. Uh, oh, mensen herkennen jou. Ik neem aan dat je wel eens wordt aangesproken op, op straat. of Ja, feestjes. zeker, zeker. En ik, ik, ik hoop in ieder geval, wat ik hoop te laten zien, is dat transseksualiteit en transgender zijn niet iets geks is en dat uh, uh, het niet een, een, uh, dat het niet een beperking in je leven hoeft te zijn. Weet je wel? Ik heb, doordat ik al vanaf heel jong met hele grote vragen heb moeten worstelen... ben ik wel een soort mentaal ook heel erg gegroeid. Weet je? Ik heb er heel veel uh, aan overgehouden in die zin. Dus maar een bochtbeeld wil je niet echt zijn. Maar wat, wat, wat, wat als jij wordt aangesproken op feestjes of op straat... geef je mensen advies dan? of? Wat doe je daarmee? Um, ik geef sowieso altijd het advies dat mensen erover moeten praten. Uh, of dat dan met een ouder is, of met een verzorger, of een vertrouwenspersoon, of naar een organisatie moet stappen als transvisie. Uh, Stichting Transvisie. Uh, of in het ziekenhuis bij het VU. Uh, maar ik vind het belangrijk dat het iets is wat bespreekbaar is. Weet je wel, waar je open over kan communiceren met. Uh, ja, weet je wel, met je omgeving, met de mensen die belangrijk voor je zijn. Um, dus dat yes, is sowieso iets wat ik altijd, wat ik altijd mee probeer te doen Precies, geven. en je zat ook in Expeditie Robinson. Um, <laughs> en de, ja, goed, dat is toch het verhaal, er zit een transgender in. Doe je dat ja. dan ook om toch een taboe te, te doorbreken? Uh, Expeditie Robinson heb ik heel bewust voor gekozen... omdat ik het gewoon heel leuk vond om ervoor gevraagd te worden. En ik had het nog nooit gezien en toen ben ik het gaan kijken. En toen dacht ik, oh... Dit is echt helemaal niks voor mij, maar ik moet er gewoon aan meedoen. Want het, ik, ik heb het idee dat er voor mij persoonlijk iets te halen is hier. Dat ik nou, er iets ik van kan van. leren. Nou ja, weet je, ik ben, ik ben best wel iemand die uh, af en toe uh, onzekerheden heeft... of bang is voor bepaalde dingen in het leven. Uh, en ik wilde hier gewoon eens gaan kijken hoe ver ik mezelf kon pushen... Uh, nou, dat was niet zo heel ver, want ik heb wel echt... Ik vond het allemaal heel heftig en ik heb wel heel veel zitten huilen. Maar ik ben er toch twee weken geweest. En het is heel heftig om aan dat programma mee te doen. Dus ik was aan het einde, toen het allemaal klaar was... was ik toch wel echt heel trots op mezelf. En de, ja, weet je ik geef mezelf niet zo snel een schouderklopje... van god, dat heb je goed gedaan. En hierbij had ik dan toch wel zoiets van... ja, daar heb ik langer volgehouden dan dat ik dacht dat ik het vol zou houden. En kreeg je daar veel reacties op op dat programma? Uh, ik krijg er nog steeds best wel veel reacties op. Ja. Weet je wel? Zowel goed als slecht. Uh, weet je en wel? Ook ik heb... van jongetjes die graag meisjes willen worden en meisjes die graag jongetjes willen ja, worden. Ja, ik, of... ik heb een aantal mensen. Uh, ik weet van een aantal mensen dat ik ze een beetje, zeg maar, de transgenderkast uitgelokt heb. Um, en dat vind ik altijd. Dat vind ik het belangrijkste. Weet je wel, als er iemand. Uh, weet je wel, kijkt naar mijn documentaire of. Weet je wel. Uh, mij hierover hoort of ziet praten en die denkt: Oh, weet je wel, met die gevoelens worstel ik ook, of daar zit ik ook mee, of dat is waar ik al jaren naar op zoek ben, en daardoor uh, zichzelf kan gaan worden en zichzelf kan zijn. Dat, dat is voor mij het belangrijkste wat er is. Um. Even tot slot nog bij het VUMC: was het verhaal tegen het aantal aanmeldingen van ja. genderpatiënten de afgelopen drie jaar met bijna ja. 200 procent. Um, daardoor is er nu een stop op de behandeling. De verzekeraars die vergoeden het niet meer. Nee. Um, jij hebt er natuurlijk enorm mee geworsteld. Wat betekent het nu concreet voor kinderen die nu opgroeien en transgender zijn? Uh, wordt veel nou, met die uh, uh, situatie in het VU specifiek, uh, denk ik. Uh, kijk, aan de ene kant. Wat een goede ontwikkeling is, is dat er bij veel meer andere ziekenhuizen... ook uh, uh, genderpolies geopend worden. Dus uh, mensen kunnen bij meerdere ziekenhuizen terecht. Aan de andere kant is het vuur natuurlijk wel... Uh, uh, het ziekenhuis waar deze poli het langst liep. Uh, dus daar is meer ervaring. En een van de dingen die ik ook heel schokkend vond... die ik las op de website van het VU... is dat met name, weet je wel... waar natuurlijk het eerst in gesneden wordt als er geen geld meer is... dat is opleiding, weet je wel. Dus interne opleiding van mensen... die specifiek dit probleem kunnen behandelen... Ja, dat, dat, dat komt nu gewoon in gevaar. En dat vind, ik, dat vind ik heel schokkend en storend, zeg maar. Ik vind dat daar gewoon geld voor moet zijn. Dat is wel iets waar je me mee bezighoudt. Ja, ja. Valentijn de Hing, te zien in ieder geval nu... in een schitterende campagne in Dank Amerika. Je. Thanks. De Nieuws -PV. De gesprekken in Oekraïne gaan weer verder. Er is een akkoord, maar de vraag is of de oppositie er genoegen mee neemt. De demonstranten op het plein eisen dat president Janukovic onmiddellijk oproepelt. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken reageert op de ontwikkelingen... tegenover NOS-verslaggever Marcel Bril. Ik ben in ieder geval zeer voorzichtig om conclusies te trekken. Er is een akkoord op het moment dat alle partijen zeggen dat er een akkoord is. En als alleen... De president zegt dat er een akkoord is, moeten we afwachten wat de andere kant vindt, wat de oppositie vindt. En die heb ik hierover nog niet gehoord. Ik begrijp dat mijn Poolse en Duitse collega weer in gesprek zijn met de oppositie. Ik hoop dat zij ervoor kunnen zorgen dat er een akkoord komt waar iedereen zich in kan vinden. Dat het geweld kan verminderen, dat de troepen worden teruggetrokken en dat er aan een politieke oplossing wordt gewerkt. Vanochtend was u sceptisch afwachtend. Is daar de komende afgelopen uren iets van optimisme bijgekomen? Ik blijf afwachtend, net als vanochtend. Zoals de Amerikanen zeggen, het eend over till de Fat Lady Sings. En we hebben nog geen akkoord van alle partijen. Zodra dat akkoord er is en men begint met de uitvoering van het akkoord... durf ik mijn optimisme een beetje te laten blijken. Er is te veel gebeurd in de afgelopen weken... waarbij er eerst een akkoord leek en vervolgens toch geen akkoord leek... Waarbij uh, Janukovic van alles zei en vervolgens niet deed. Dus ik blijf extreem voorzichtig. De Poolse premier die zegt een oplossing is nog ver weg. Is dat ook wat u ziet? Ja, wel... uh, de Polen zijn doorgaans uitstekend geïnformeerd over wat er zich in Oekraïne afspeelt. Ik zou mij niet uh, durven wagen aan een evaluatie van uh, de uitlating van premier Tusk. Dus uh, waarschijnlijk zit hij uh, met zijn analyse op het juiste spoor. Uh, maar ik kies er zelf voor, uh, vooral om heel voorzichtig uh, te blijven. En de hoop uit te spreken dat er een akkoord komt, maar ik zie het nog niet. Nu um, lijkt de regering in Oekraïne te bewegen. Door te zeggen vervoegde verkiezingen, nationaal uh, eenheid en uh, veranderingen aan de grondwet. Vindt u dat de oppositie nu moet gaan bewegen? Wat ik vind is dat men in ieder geval moet stoppen met geweld van beide kanten. En Het allerbelangrijkste begin is als de uh, uh, ordentroepen worden teruggetrokken... en als ook uh, de uh, uh, gewelddadigheden van de kant van uh, de oppositie uh, stoppen. Dat is voor, wat mij betreft uh, de eerste stap. En ik denk dat een akkoord op papier uh, uh, okay. uh, niet erg uh, bestendig zal zijn... als niet het geweld stopt op straat. Aldus minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. En hij zei dat tegen NOS-verslaggever Marcel Bril. We sluiten de week af met die dame uit het hoge noorden. Diane Liesker, waar heb jij je druk over gemaakt deze week? Ja, ja, soms is het nieuws dat is aan de ene kant heel tragisch... maar waar ik dan toch nog een beetje om moet uh, gniffelen. Zoals er is afgelopen woensdag een Ethiopisch vliegtuig gekaapt. Uh, de piloot die moest tijdens de vlucht heel even naar de wc... en toen heeft de co-piloot de deur van de cockpit achter hem op slot gedaan. En, uh, die, heeft, en die is er vervolgens met het vliegtuig vandoor gegaan. En ik vind dat zo heerlijk kinderachtig ook gewoon. Dat die echte piloot, die moet volgens mij ook ontzettend gebaald hebben. En is die even weg, wordt gewoon zijn vliegtuig onder zijn kont vandaan getrokken. En het kan ook niet anders of zijn vrienden... die gaan hem daar later in het weekend of zo in de kroeg onwijs mee pesten. Weet je wel? Dat hij even naar de wc gaat, komt hij terug... zitten ze met z'n allen op zijn vrouw. Weet ja, jij ging even plassen. En, maar het mooiste komt nog: die Ethiopische copiloot wilde landen in Zwitserland. Om daar. Asiel aan te vragen. Maar hij mocht natuurlijk niet landen op een gewone burgerbasis. Hij moest naar de militaire basis. Maar op de militaire vliegbasis kon hij ook niet landen. En niet, uh, de reden daarvoor was niet veiligheid of landsbelang. Maar omdat het buiten kantooruren was. Ja, het was dat zes uur s ochtends. En dan is de luchtmacht gewoon nog niet op het werk. Dus dat vliegtuig heeft twee uur in de lucht moeten hangen. Begeleid door Franse en Italiaanse gevechtsvliegtuigen. Die komen namelijk bij een noodsituatie wel bed uit. Zullen wel betere koffie hem of zo. Maar het vliegtuig is dus pas tijdens kantooruren geland. En ja, ze hadden trouwens ook een probleem gehad als het vliegtuig tijdens de lunch was gekaapt. Want tussen half twee en, of tussen twaalf uur en half twee dan zitten volledige Zwitserse uh, garde ter bescherming van Zwitserland gewoon aan de lunch. Dus hoezo kapen? Ja, sorry, ik heb meteen nog niet op. Dus gewoon uh, even, even wachten hoor. Maar het gekke is van het hele verhaal, ik vind het eigenlijk wel hartstikke heerlijk. Stel je voor dat alle militairen over de hele wereld zo'n ambtenaar ethos zouden hebben. Weet je, zo'n lekkere bibliotheekmentaliteit... Ja. Kijk, normaal vind ik het natuurlijk verschrikkelijk... als ik weer met een volle tas boeken, met torenhoge boetes voor een gesloten bibliotheek sta... die sowieso altijd maar open is... tussen zeven minuten voor twee en acht minuten over drie. Ja, bedoel. bedoel, bedoel. Ja, er, er, er, er, nou ja, maar kom op zeg, overal. Dan nou, houden ze ook nog rekening met wintertijd en zomertijd. Weet je wel, ben je een keer op tijd... dan hangt er weer zo'n briefje op de deur geplakt van... ja, deze week, uh, spronkie-tonkie-week. Dus, ja, nee, dan zijn we gesloten, hè? Je weet zelf. Nou, echt, dan spuit stoom uit de oren. Maar nu, nu denk ik, ja, ja, ja. Waarom niet alle mannen met wapens gewoon maar keiharde regelfetischisten? Dat was dat al het oorlogs thuis gewoon pas om 9 uur s ochtends gaan schieten, dan anderhalf uur pauze en dan om vijf uur s middags sterker eruit. Weet je, Vrij de loopgraven, hartstikke gezellig. Tank min op de weg parkeren en denk, ja, kom op. Sorry ja. voor de file. Het is 5 uur, maandag weer verder. En kunnen we dan in het verdrag van de rechten van de mens... niet de tijden langzaam steeds strakker aanschroeven. Totdat we alleen nog maar schieten... van één minuut voor twee tot een halve minuut voor twee. Op dinsdagen. Tijdens schrikkeljaren. En zeker niet tijdens de Spronkie Week. En laten we daar dan ook meteen maar Spronkie Tonkie Maat van maken. Echt, ik zou mijn linkerhand en mijn rechtervoet... er zonder omkijken voor opgeven als dat nou eens zou kunnen. Zo, nu een lied. <lacht> Ga ja, maar lekker slapen, liefje. Doe je oogjes maar toe. Lekker liggen in je bedje, want je bent al zo moe. En vanavond zal het stil zijn. Er valt geen bom vannacht, dus we hoeven geen bescherming. Er staat niemand op wacht. Het is krokus. Vakantie, alle legers zijn dicht. Pas volgende maandag schieten ze weer gericht. Dian Lieske. ach wat een, mooie, wat een mooi lied, dankjewel. Anna Grebenchikova nog aan tafel. Je hebt voor ons het laatste nieuws uit Oekraïne gevolgd. Je bent Russisch, spreekt de taal. Je volgt dus ook de Russische media. Wat zijn daar de reacties? Uh, de Russische media zijn niet uh, allemaal even positief. Natuurlijk heb je de heel erg sterke pro-Poetin-media... die zeggen dat ze toe hebben gegeven aan radicalen. Um, ja, toegegeven er is nog geen akkoord, geloof ik. Hè. Als ik ja, maar, de ene partij hoor, dan is er een akkoord. De andere partij is er, wel, is er geen akkoord. Maar überhaupt het idee dat Janukovic werkelijk zou gaan praten... met de oppositie, dat hij niet gewoon de normale lijn aanhield... dat hij reageerde op het geweld van radicalen... was voor hun al in feite zichzelf opstellen als een doekje waar je dingen mee schoonmaakt, zoals het heeft Want gezegd. iedereen die ook maar tegen Janukovic is, dus tegen het Russische belang... die wordt radicaal genoemd? Nee, niet iedereen, maar wel degenen die met geweld zijn begonnen. En de recente acties zijn natuurlijk wel om het geweld. Dus het ligt iets subtieler. Het laatste nieuws is in feite dat um, Klitschko heeft gezegd dat hij zal tekenen. Mm -hmm. Maar dat er nog veel meer gesprekken nodig zijn. Maidan staat nu helemaal vol met mensen... Ook mensen die daar nog nooit eerder zijn geweest. dan heel mooi dan willen eigenlijk gewoon Jan zien vertrekken. En met hem de corruptie. Dat lijkt me moeilijk uit te leggen voor Klitschko dan. Dat lijkt me ook moeilijk uit te leggen. Maar tegelijkertijd wil iedereen wel stabiliteit. Um, ook hier aan tafel nog steeds de, de dame en heer over... Um... Sorry, ik zit even in totaal het verkeerde sheetje. Over de, over de TBS-kliniek, sorry. Rieval van Zeeland en sp 2 e kamerlid Nine Kooijman. Teven um, doet een onderzoek, he? gaat een onderzoek doen. Wat verwacht je daarvan? Nou, ik verwacht dat het een onafhankelijk onderzoek uh, is... waar die uh, inderdaad de inspectie zal opdragen... om niet alleen maar aangekondigd uh, langs te komen... alleen maar met directieleden te spreken of leidinggevenden. Maar daadwerkelijk ook met alle medewerkers op de werkvloer... gaat spreken van, God, wat is hier gebeurd? En dan uh, hebben we het specifiek over de Wissel in Venrij. Ja, absoluut. Uh, om daar goed te kijken wat is er nou gebeurd. Uh, en ook alle feiten te onderzoeken die Rie van Zeeland eigenlijk op tafel heeft neergelegd in zijn uh, artikel. Ja. Meneer van Zeeland, u bent daar weg, hè? Ja, ik ben er weg. Wat doet u nu? Um, ik had al een eigen bedrijf en dat zet ik gewoon voort. En bovendien ben ik verder nog bezig met allerlei uh, acties in de wijk waarin ik woon. Met name om mensen met een verstandige beperking straks weer aan het werk te helpen model uh, Valentijn de Hing. We hadden het net over de grote campagne die jij deed in Amerika voor Warners. Barney. Ga je nog meer spannende dingen doen? Uh, de komende tijd hou ik me vooral bezig met DJ-werk. Want ik werk ook als, ook als DJ. Ja, dat is zo'n <laughs> dus, zo Ja, dat, dat, dat De komende tijd even geen modellenwerk. Oh, en mijn studie. Twee scripties moet ik schrijven dit semester. Een studie? Dus, dat, uh, literatuur, en filosofie. Ja. Zij heeft het druk. Alle ik meld nog aan. even het laatste nieuws. Anderhalf jaar cel voor zo Zometeen meer in het NOS Journaal.